No, <laughs> Go. Ah, goedemorgen, Ah, mevrouw Wilgemiddel. Nee, u kent mij niet, dacht ik. Maar ik woon in de flat onder u, hè? Ja, aangenaam dan maar. Nou, moet u luisteren, mevrouw Wilgemiddel. Ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik het zeggen moet, hè? Het lijkt zo gauw klikken bedoel ik, maar u hebt sinds een paar dagen een piano, hè? Ja? Nou, begrijpt u mevrouw niet verkeerd, zeg. Die fletjes zijn nou eenmaal een beetje gehoorig en ik heb echt niet het minste bezwaar tegen uw piano, hoor. Eerlijk niet. Als er goed op gespeeld wordt, dan mag ik het heel graag horen zelfs. Maar, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, u moet me beloven dat u er hem geen straf voor geeft, mevrouw Veegermiddel, want dan zou ik me erg ongelukkig voelen. Maar als u niet thuis bent, dan begint dat kleine kereltje van u er even op te keer te gaan, hè? Nee, ik zei, dan begint uw kleine zoontje uw piano even in elkaar te rammelen, weet u wel, met zijn elleboogjes, denk ik. Zo helemaal met volle kracht, hè? Alsof u de hamertjes tussen de snaren zit te vlechten, het kereltje. <lacht> en dat vind ik nou zo zonde van zo'n prachtig instrument dat ik denk, ik moet het u toch maar even zeggen, hè? Eh, uh, verstond ik verstond dat u zei dat u geen kinderen hebt, mevrouw Wilgemiddel? Hé, hey, wat merkwaardig, zeg. Maar hebt u dan enig idee weer gisternacht na elfen zo'n krankzinnig op dat ding zat te rammen? U ramde zelf. <lacht> Jee, mevrouw Wilgemiddel, maar wat ramde u dan? Oh, ja... Was dat nou das dat vol klavier? Jeez, zeg. Speelt u dat dan soms in een setting voor twee ellebogen? Nee, maar. Hallo, hallo, mevrouw Wilgemiddel. Mevrouw Wilgemiddel heeft neergelegd. Mevrouw Wilgemiddel was kennelijk een tikje op de teentjes getrapt. En als de teentjes hetzelfde formaat hebben als de vingertjes, dan is ze behoorlijk kleinzerig, mevrouw Wilgemiddel. En wat is je dank, Kritiek? Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, is het waar of niet? Het is waar. Voilà, niet te logenen, de feiten. Wie moet het allemaal weer organiseren met sfeer en distinctie? De heer Biels. Laat dat heer er maar af. Biels. Ja, of Grote Auge. Als de heren me nog moeten lijmen, hè, dan is het Grote Auge in de brand. Mm -hmm. <laughs> Daar ben jij de aangewezen man voor Grote augen. Ja, Dan ben je weer zo gek en je doet het. En wat krijg je? Kritiek. Stank voordank, betutteling... Tot op de hoedjes ellende. Die wat? Die hoedjes ellende. Op mijn hoofd, hoedje. Je had je hoed op je hoofd? Nee, nee, niet van mij. Van de dames Peperplas. Jij? Ja. Wat gek. Krankzinnig. En dan zit ik zelf ook wel even mee in mijn maag. Heus hoor. Het is het jubileum van de Bond. Tenslotte, niet waar? En je staat het J.H.A. Goudnaad Memorial te onthullen. Wie zeg je? Het J.H.A. Goudnaad Memorial. Toon Goudnaad. De stichter van de Bond. Ha? Met de dames Peperplas hun hoedje op je hoofd. Ja, he, jee. he, jee, ga jij me nou ook nog even kwalijk zitten nemen, zeg. Hoe denk je dat ik me voelde? Ik bel Bos niet voor niks op, Kees, Kees Bosraaf. Ik zeg, zeg jij het maar. Jij met de voorzitter. Kan ik met de dames Peperplas hun hoedje op mijn hoofd komen? Ja, dan nee. Hij zegt ja, alsjeblieft, grote oog. En je wou mij toch niet laten spietsen, want dat durft hij niet, hè? dat kan hij niet. Hè? Maar kan je zo'n hoedje dan de... niet gewoon afzetten? Afzetten, ja. Ik, ik, ik kan hem er afslaan, misschien. Zat hij vast dan? Vast, hij wil niet. En dan nog. Dan zal ik hem er slaan. wat schiet ik ermee op? Maar voor je met je ogen kunt knipperen zit nummer twee erop. Op plaatsen plaatsje vergaan. Nou, dat begrijp ik niet. Ja, ja ik... Heb je er twee dan? Ja, ik niet. Zij, de dames Peperplas, die hebben er twee. En, en, en ja, die krijg ik dan te logeren. Een logerend hoedje. Plus een logerend roetje, ja. Roetje. Ja, roetje, ja. Wat is voor een normaal zo? Roetje. Een hoedje dus. Hoedje en roetje. Waarvan waar, waar een hoedje op het hoofd. En? Aan mijn portemonnee, Roetje. Hand aan mijn portemonnee. Is nog wat speelse. Ik heb één keer heb, heb ik met mijn portemonnee laten spelen. Stom natuurlijk. Want sindsdien is hij daar niet meer weg te slaan. Oh, dieren. Huh? Roetje en Hoetje zijn het dieren. Nee, nee. Geen dieren. Nee, in tegendeel zeg. Het zijn ondieren hoor, die twee. Ah, die katten. Die twee katten van de dames Pepevlas. Ja, wat dacht jij dan dat ik het over had? En die had je te logeren. Dat dacht je ja. Wat je dan een dagje noemt. Een eeuw is er een kniphoog bij. Ah, de dames moesten een dagje uit. Ja, ja, ja. Bij broer Bart op bezoek. En dan doe ik maar of ik dat geloof, hè. Wat? Dat het zo'n hoge oom is. Broer Bart, de regeringsfunctie. Moet zich dag en nacht beschikbaar houden. Zogenaamd. Ja, voor de regering. Krijgt opdrachten van justitie. Het gevangeniswezen besturen en zo. En dat geloof ik dan maar. Is dat dan niet waar dan? Weet ik veel. <lacht> ik heb de man een keer ontmoet met verlof. Zo gezegd. Ik weet het niet hoor. Volgens mij was het een minder geslaagd proefverlof? Als je iemand de hand gedrukt hebt, dan mis je toch maar zelden je trouwring. Niet waar? Nee. En jij krijgt de katjes. Ja, ja, ja. De, de katjes, ja. Voor een dagje. Ja, nee. Wacht nou eens even. Zit er één op je hoofd, zei je? Jawel, ja. Dat is dan zo zoiets als ik en dieren. Dat gaat niet, dat verstaat elkaar niet. Dat zijn twee werelden. Nou zeg maar, als u op je hoofd gaat zitten, dan mag je je toch wel? Dan mag hij me wel? Die, die zijn gek op me, die twee. En ik op hun, eerlijk. Maar waarom moet dat dan meteen zo extreem gaan weer, niet, waar? Ga ik op zijn hoofd zitten? De gedachte komt niet bij me op. Ja, wat een idee zeg. Ja. Ja, ja, ja, dat, ja. En dat had hij niet van zijn eigen, dat idee. Nee, daar werd hij op gebracht. Door wie? Goede vraag. Het morgen, is... chef, morgen, Lien. Door wie anders? Morgen, of, of niet soms? Wat, uh, wat is het, chef? Dat, dat had hoedje van. Hoe meent u, chef? Zoals ik zeg, dat had hoedje van. Uh, van papier, chef. Van wat, pop? Van papier, chef. Oh, had, had ik een hoedje van papier, Pol? Nou, zo niet. Geen man over woord, chef. Want had u dan geen hoedje meer, chef? Maak er een van bord papier. Eén, twee, drie. Oh. Oh. Even kalm en tireliers moet ervan. Nee, nee, de dat is tireliers, dacht ik, chef. Huh? Ja, dat is van uh, advocaatje ging op reis, weet u wel. Met zijn hoedje in zijn hand. Tireliere, lieren. Bedoelt u dat, chef? Ja, het zal wel aan mij liggen, hoor, vol. Maar mijn vraag was alleen maar... wie die ellende kat op het idee heeft gebracht... om mijn hoofd te gaan zitten, man. Uh, Gistermorgen, chef. Uh, maar, maar dat zei ik toch alleen maar schetsende wijsje. chef. Yeah. Vanwege dat beestennaam. naam... Leuk hoedje voor op uw hoofd. Ja, nou, maar sindsdien is hij er schertsenderwijs toch maar niet meer af geweest, toch? Ja. En of, volk? of het verstaat, chef. Die, die verstaan alles. Dat zag je toch met Neveveeve? Dat verstond hij toch ook? Wat zei die dan? Die, die zegt die. Goeie. Uh, Goeie, ik weet trouwens, dat zei je helemaal niet, Eve. Wanneer niet dan niet dan wanneer dan wel allemaal? Met die kat op mijn hoofd. Oh, dat is ja. Oh, dat is ja. Te velle. Die moet ook weer een duit in het zakje doen, hè. Die moet dan nodig weer iets gaan zeggen van. Kijk maar uit dat die met zijn staart niet je tanden gaat poezen. Ja, gewoon een schijntje. Ja, een schijntje, ja. Maar dat beest neemt het serieus. Ik kon voor de rest van de dag mijn mond niet open doen of rang met die stoffer. En uh, die andere poes? Nou, die andere poes, daar had ik geen last van. Die is spelersroetje, hè. Die zeurt op zijn speeltje, ja. Die hangt aan mijn portemonnee. Hoe uh, bedoel je? Nou, wat ik zeg, hier aan mijn achterzak, hè, wil met mijn portemonnee spelen, hè. Dus die hangt de hele dag aan mijn achterzak te bedelen, hè. Wat mij niet stoort. Ach, man, dat stinkt je hartstikke tof hoor, allemaal. Staart onder je jas uit. Zo'n bolmussie met een staart. Het lijkt wel wel iets van Davy Crockett, BD. Probeer oh, jij het, J.H.A. Goudnaald. Memorial maar eens te onthullen met een tandenborstel in je mond. Zeg, wacht eens even. Goudnaad? Ja. Is dat zo'n familie van Aard Goudnaat, de beeldhouwer? Dat is een zoon, zoon. Dat is een zoon van de oprichter van onze bond, ja. Die hebben, die hebben dus ook de opdracht gegeven voor dat beeld hè, in de hal van het bondsbureau. Beeld van zijn vader, de oude Toon Goudnaad. Met zijn twee honden? Ja, nou, volgens mij was het iets van wie van de drie, hoor. Wil de grootste hond even opstaan? Ja, ik uh, kreeg nou ook niet de indruk dat hij zijn pa opzettelijk geflatteerd heeft, chef. Nou, oh, daar heeft hij dan ook nooit in zijn leven reden voor gehad, hoor, Paul, de jongen. Zeg nou, toch zegt het wel iets van die man... dat jullie hem nou nog met zijn twee honden hebben laten uitbeelden, hè? Dan moet het toch wel een groot dierenvriend geweest zijn. Ja, nou, een mensenvriend in ieder geval niet, hoor, Tehelle. Want het was wel zo dat hij zonder die twee honden de straat niet opkomt. En of je daar dan uit mag opmaken dat het een groot dierenvriend was... Nou, dat weet het niet, hè? Uh, chef, zo Aard dat beeld daar... Wat dacht je, Paul? Die heeft daar even een stukje jeugdsentiment op zitten afreageren. Die heeft geen beste herinnering aan pa. Dat was de stichter van jullie bond? Ja, waarom sticht hij met een bond? Om de belangen te bundelen, chef. Juist, Paul. Ons liet hij twee jaar contributie vooruitstorten en hij maar bundelen. Ja. Dat is dat roemrugde eerste officiële bondsbesluit nog geweest, chef. Eh, uh, wat, chef? Om onze stichter te royeren. Dat is toen nog een amendement van pa geweest. Was pa's een amendement? Mm Het -hmm. amendement van de oude Pieter om met een van Bons zijn een faillissement aan te vragen... omdat hij dat geld weigerde terug te betalen in de smeerlap. Maar hij was al failliet, bleek. Waardoor de motie Bosraaf een kans kreeg dus. Uh, Kees Bosraaf, chef? Ja, Kees de pa, Pol. De pa van Kees, de oude Bos. De beroemde motie Oude Bos. Wel aangenomen, maar nooit ten uitvoer gebracht door het bestuur. Hoewel daar nog jarenlang is op aangedrongen. Uh, wat, uh, wat hield het in dan, chef? Om de oude goudnaad... Vanwege Bonswegen een pak slaag te geven, vol. Bon. Nou ja, de honden, hè. En uh, het was zelf een aannemer dus. Ja, maar dacht je, geen kleintje ook, zeg. Die man heeft in de 30 jaren hele stadswijken in aanbouw genomen. Ja, verder kwam hij dan niet, hè. Dan ging hij weer failliet. Maar als die man had afgebouwd wat hij in zijn leven... In aanbouw heeft genomen, nou, dan aten jij en ik nou droog brood, hè? Ik, ik kan je de bossen nog wijzen. De bossen? Ja, dat was die kwaliteit heipalen die die man gebruikte, hè? Dat was niet uitgewerkt, dat houdt. Dat zijn hele oerwouden geworden. Nee, als aannemer was dat een hele grote, hoor. Ja, nee, maar nou begrijp ik waarom aard dat zij dat. Dat aard, wat zij wat. Nou, kijk, daar sting ik even bij, hè. Dat hij dat beeld van zijn vader stinkt te gieten dan. En toen zei ik, joh, aard. Wat is dat nou voor een soort cement dat jij daarvoor gebruikt? En toen zei hij, ja, ik zal hem vereeuwigen in een broodje van zijn eigen deeg, hoor. Hem, hij, die. En toen lachte hij heel gemeen nogal. Ja, maar ja, dacht je? Dat is een goudnaad. Hm, slechte is een goudnaad. De man heet aard. Dus die heeft het aardje naar zijn vaartje. Dat is voor het eerst dat die kans ziet iets aan die oude te verdienen. Maar dan gaat het ook meteen grof voor... als je weet wat meneer de Bon voor die puinhoop in rekening brengt. Ja, dat was allemaal nogal genant chef, met dat beeld. Genant? Wat? Alles, alles was daar genant. Hoe die man daarop reageerde meteen al... wat ik aan Bosraaf te danken had dus, hè. En waarop reageerde? Nou, op die ellende katten, mijn hoofd, mijn hoedje. Ja, man was daar niet over ingelicht, Lien. Nee, de leen je wel... De hè, die had bosgraven. even gezegd. Mededeling van het bestuur zeiden mensen... Biels laat zich verontschuldigen voor de kat op zijn hoofd. Dus die gedroegen zich daarna, de leeën. Ja, maar waarom reageerde Haar daar zo fel op eigenlijk, chef? Om, omdat hij daar een demonstratie in zag, Paul. Dat was paas bijnaam in de brand. Toon de kat... Dat was nog een uitvloeisel van emotie Bosraaf. Hij bofte nog dat de bom toen nog zo klein was, de oude toon. In welk opzicht? Nou, als je van elk van de dertig leden voor die verjaardag een kat cadeau krijgt... Ja. en je hebt twee honden, nou, dan zegen je het bescheiden ledental, hoor. Maar dat schoot die jongen gisteravond natuurlijk meteen in het verkeerde keelgat. Die was meteen op een geweldje uit hè? Die begon meteen zo van zet af die kat. Jee. En wat zei je? Ik, <laughs> ik zeg voor wie zal ik mijn kat afnemen? En Ram rang... begon in te slaan. Nee, met tanden poetsen, die zenuwenkat. mijn kat. Maar zijn Ram zegt: ik kom mijn mond niet open doen of klabberen." Die pluimooi in mijn keel. En zo moest ik even als dat spitsen. Ja, hoe ging dat? He, nou, dat ging helemaal niet, he. dat was mogelijk. Ik, ik had daar al zo'n moeite mee gehad met die spits. In elk opzicht? In elk opzicht. He. Ga jij maar eens plechter staan praten over de stichter van de bond. En je hele gehoor weet dat het een grote smeerlamp uit de brand is geweest. Ja. Nou, dat had ik al zien aankomen dus. He. Ik zag die koppen al rood worden, paars aanlopen. En ik maar sta te zalven. En, en, en als er één begint te proesten, is het gebeurd. Noem het dan nog een plechtige onthulling. Uh, dat, is, dat is de pointe van je wits. Ja, zeg. En hoe heb je dat opgelost? Poëzie. Hoe? Poëzie, gedichten en zo, je weet wel. Op rij. Poëzie, ja, <laughs> handig, hè? Ja, daar sla je ze dood mee, hè? De leden, ja, dat kennen ze niet. Daar zijn ze te veel zakenman voor, hè? Dat kennen ze niet wisselen. Uh, <laughs> daar hebben ze geen vermeer tegen, hoor je? Daar worden het hele kleine mannetjes van, van poëzie. Merkte je het, Pol? Nee, chef. Nee, omdat om ik niet praten kon. Nee, wat vreselijk, zeg. En toen? Nou, toen stond ik met mijn staart in mijn mond, hè. Dus wat kon ik anders doen? Je handschrift verbeteren, oom Al. Daar markeert niks aan mijn handschrift. Hier, hier heb ik dat ding. Hier. Dan kan een kind lezen achter. Nou, had dan een kind genomen, maar niet mijn. Zeg, nee, Peep. Heb ja. jij het voorgedragen? Ja, en niet onverdienstelijk, dacht ik zo. Nee, nee zullen we zeggen. We hebben ik vier avonden op zitten beulen, zeg. Eh, het, is, het is nog zo mooi ook, te Terhelle. Is dat niet mooi? Ja. Hé, huh? toe, ja. lees eens voor. Ja, ja, hier, hier, hier. Wat het dus had kunnen zijn, hè, even stil. De hal van het bondsbureau dus, een beetje plechtig allemaal. En dan zei dus... Waar zich de mens zijn woonsteen bouwt. Uit leeg gebakken stenen. Waar Metselman zijn specie zout En het machtig smeet een. Ja, kunst. Nee, ja, nee, dat maakt hij er nou van. Ja. Maar wat staat Sta er. Er staat waar zich de mens zijn wormsteek houdt uit leedgebraden benen... waar menig man zijn feestje bouwt in het machtig zweet zijn stenen. De helle, heerlijk hoor, waar iedereen bij staat. Alle coupletten raad, couplet twee, hoe vermint je dat ook weer? Ik verming niks, mijn ouw, ik lees wat er staat. Ja, ja. En er staat ja. waar Haagse hein kamelen vist, die dreven in de vijver... en door wien stoel de adem sist van mis. Zij kust hem nijver. Ja, ja, van Mies. Zij kust hem nijver. Terwijl er staat, geef je, geef je, geef je, er staat. Waar hoog zijn kraanpanelen tilt. Waar Haagse Heinke Mele eerlijk. Waar hoog zijn kraanpanelen tilt. Gedreven door den drijver. Al door wiens taal den adem trilt. Van bouwmans lust en ijver. Nou ja, goed, sta, bouwman. En ik lees mis, maar wat maakt het voor verschil? Wat maakt het voor verschil, Paul? Wat maakt het voor verschil? Nee, dat, uh, dat maakte het wel wat moeilijker te volgen, Eef, joh, knaap. Ze de... te volgen, Paul. Men wist toch van ze gezond niet meer. wat meneer, dat stond uit te braken. Feit, chef. Ik dacht nog even dat u het op de experimentele tour had gezocht, <lacht> weet u wel. Maar toen ik u daar zag staan met uw staart in uw mond... Ja, ik dacht dat ik dood ging, zeg. Ik denk ik sterf of iets van die richting. Complet drie aan de beurt. Ik ken dat uh, uit mijn hoofd, maar... Ik wist wat er komen moest. Noem het maar geen taalgebruik. Hier. Waar hoog reist op zo menig vlet. De reist staat op in menig vlet. Dat staat er niet. Dan moet jij schrijven wat er staat. Dat heb ik. Luister dan. Waar hoog reist op zo menig vlet. Ontstegen aan den polder. Bijkans voorbij aan haar aan wet. Rijk aan den hemel, zolder. Ja, ja, ja. nee, ja. nee. Hij probeert zich eruit te praten, Oerlien. Hij staat het nou even improvisorisch te versieren. Ja. Want wat staat er? Wat staat. er? er staat eerlijk, de reis staat op in menig flat. Ontwikkeld in den dolder. De, ja. De, ja, dat is de flat, hè? De flat dus, hè? Eén kans voorbij. Maar het aardse vet, ja. de vette aannemer komt hier, hè, verrijkt zich aan deze kolder. Ja. Ik denk, waarachtig, hij wordt nog eerlijk op zijn oude dag, oma. Ik word helemaal niet eerlijk. Dat is flink doenerij, dat weet je nooit vooruit. Dat kan de slechtste overkomen, oma. Het staat er niet. Als het er dan nou niet staat, ik ga toch niet in het aangezicht van de oude Tom Gewoon, groot naad. Dat dichten dat in menig flat de rijst opstaat. Nou, dat kan toch een sneer zijn in de richting van die schandalige huren... ...dat die mensen die hoge aardappelprijzen niet meer betalen kennen. Ja, knaap zoekt er te veel achter, chef. Dat is die sterke sociale betrokkenheid van die kerel. Ja, voilà, voila, En is het gek? Hoe is het gek als ik me dan even in mijn eigen staartje verslink? Ja, en, en toen daar overheen nog die onthulling, chef. Door wie? Oh, door het kleine goudnaadje. Oh, het kleine goudnaadje, de, kle de kleindochter van onze stichter. Ja, kleine turf van een jaar of drie. Kan het aandoen? Nauwelijks. Nou, nee, nee, nee, maar je staat er wel raar te kijken... als ten aanschouwen van enkele honderden brullende aannemers... opa zijn hoofd in het laken blijft hangen, hè? <lacht> en als die twee zenuwenkatten zich meteen op drie honden storten... waar ze meteen aan vast plakken... Ja, ik, ik vraag me af waar aard dat beeld van gegoten heeft, Jeff? Dat is het recept van zijn papel. Dat was man's fabrieksgeheim. Daar boft de bond nog, dat ze het in de hal hebben gezet, dat beeld. Daar was de oude toon onbekend. Als het droog is, dan waait het weg. Daar zijn in de dertiger jaren hele stadswijken van de man weggewaaid. Weet je dat? Zal een menig poesje gekost hebben, chef. Ja, money altijd, toon. Procederen, jaren... Probeer dan nog maar eens iets te bewijzen. Als de rechter zich dan ter plekke een oordeel wil gaan vormen... dan liep de man kniehoog door de hei. Eh, ja. Die heeft een aardje naar zijn vaartje hoor, die... Oh, daar, Rinderman. Vrede dan een Driefe Bieselko morgen? Piet Verdriet. Ja, die is er, schat. Wil je me even? Ja, geen maar, Kees Kreukel. Dank je, meer. Eh, meneer Biels. Biel, Biels hier, Biels hier, ja. ja, meneer Rinderman. Attent dat u even willen bij. <lacht> er is onze wat bekend, zegt u, eh, meneer man. Een pro. Wat u? proces wegens maat. Van de zijde. Meneer, vanwege wie? Meneer de man. Van de zijde vanwege de heer Goudnaat. Jazeker kan ik u daar helderheid verschaffen, meneer van Kijk, dat is zo.